8 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Ook vingerafdrukken uit paspoorten die de afgelopen tijd zijn opgeslagen bij gemeenten worden gewist. Minister Donner zei dat in de Tweede Kamer in een toelichting op zijn besluit om voorlopig geen vingerafdrukken op te slaan. Hij komt met dat besluit tegemoet aan de Tweede Kamer die Goethe moeite heeft met de opslag van deze gegevens. Bij het aanvragen van een paspoort moet men tegenwoordig een vingerafdruk inleveren voor in de pas en dat blijft ook zo. De afgelopen tijd werden de vingerafdrukken opgeslagen bij gemeenten en het was de bedoeling dat er ook een landelijke databank zou komen. Maar Donner vindt nu dat er rond de opslag te veel technische onzekerheden zijn waardoor er fouten kunnen ontstaan. Twee mannen die op Terschelling herten hebben uitgezet... moeten een be boete betalen van ruim 46.000 euro. Volgens de Raad van State hebben ze de Flora- en Faunawet overtreden. In 2008 haalden de twee vrienden voor de grap tien herten naar het eiland. Eén hert werd gevangen en de rest werd afgeschoten... om een hertenkolonie op Terschelling te voorkomen. De mannen moeten de kosten voor het afschieten van de herten vergoeden... aan het ministerie van Landbouw. Wielrenner Daniele Benatti kan volgende maand niet meedoen aan de Giro d'Italia. De Italiaanse renner kwam zwaar ten val in de eerste etappe van de Ronde van Romandië. Hij brak zijn sleutelbeen en vier ribben. Doordat hij moet worden geopereerd is hij zeker een maand uit de roulatie. Benatti won in 2008 in de Ronde van Italië drie ritten en het puntenkassement. Het weer... In het oosten is het bevolkt, daar valt mogelijk een bui. In het westen is het overwegend droog. Het wordt een graad of acht vannacht. Morgen in het hele land kans op buien. Smiddags ook met onweer hier en daar. Het wordt 14 graden aan de kust tot 19 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam... voor knapend hoeveelaken twee kilometer... En een behoorlijke file nog op de A12 van Utrecht naar Den Haag... tussen Reewijk en het Gouwe Aqueduct 5 kilometer. Er is aan een ongeluk gebeurd, daardoor zijn er drie rijstroken dicht. Afrika. Griekenland. Rome. Australië. Noorwegen. Thailand. Berlijn. Cuba. Toscane, New York. Spanje. Lekker op vakantie, maar dan wel met een reisgids van Capitool. Capitool. Laat je de wereld zien. Vanavond in Karo's Oog in Oog, de meest besproken advocaat van dit moment. IJdel, scherpzinnig, eigenwijs. Hij zaagt aan de poten van de rechterlijke macht. Bram Moskovits over wraken, zijn eigen methode en de kwaliteit van de rechtsstaat. Oog in Oog, vanavond live bij de Karo om tien voor half tien, Nederland 2. Capitol Reisgidsen, nu bij ANWB, Bruna, V&D, The Reach en Selectus Boekwinkels.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 Ter lering laat hij zijn studenten snijden in stoffelijke overschotten. Straks, op de radio. Eerst luchtmachtkapitein Freek. Dag meneer Freek, goedenavond. Goedenavond. Geen achternaam, hè? Nee, geen achternaam. Dat Waarom niet? Heeft, dat heeft een stukje te maken met uh, privacy. In het verleden is gebreken dat uh, in uh, exceptionele gevallen... Uh, achternamen worden gebruikt om informatie over familieleden te op te zoeken. En die ja. worden lastgevallen. Want uh, u bent in gevechtsgebied geweest, hè? Waar? Dat klopt, ik ben vier keer in Afghanistan geweest. En wat deed u daar? Ik, uh, deed daar uh, mijn taak was daar vliegen, uh, het vervoeren van uh, mensen, van goederen. Uh, en eventueel het uh, afzetten van mensen op speciale gebieden ja. buiten normale operatiemethoden. Hoe gevaarlijk was het? Uh, het was zeker gevaarlijk. Uh, we zijn daar enkele keren beschoten. Uh, zijn daar, uh, ja, het, het is gewoon oorlogsgebied. Er wordt geschoten, uh, er gaan mensen dood. Het is gevaarlijk. Ja, want u vliegt in een Chinook-helikopter. Ja, dat klopt. Ja, beschrijft u zo'n helikopter? Hoe ziet hij eruit? Een Chinook-helikopter... Um, ja, ik vergelijk het altijd met een uh, groot vrachtwagen. Hij is uh, rondom 15 meter lang. En dat ding kan een uh, totaalgewicht uh, tillen... van ongeveer 10.000 kilo aan, aan last. En daar kunnen mensen in. En goederen. Uh, verder is het... Uh, hij is groen van buiten, tactisch. Hij kan uh, iets harder dan 250 km per uur vliegen. Ja. En... Ja, het is gewoon eigenlijk een groot vrachtwagen. Ja, en wat doet u als er op u, u geschoten wordt vanaf de grond? Uh, wij hebben een aantal systemen waarmee we dat kunnen herkennen. S Natuurlijk kunnen we het zien. We hebben uh, sensoren. En op het moment dat er uh, geschoten wordt op ons... dan uh, zijn we met een aantal mensen aan boord. Iedereen heeft eigen functie. En dan merk je eigenlijk dat de hele crew uh, de training oppakt en handelt conform uh, hoe wij getraind zijn, wat we ja. hebben geleerd. Ja, want, maar u bent uh, niet alleen piloot, u bent ook gezagvoerder. Dus ja. u, dan moet u opdrachten geven. Ik moet opdrachten geven en dat doen we deels van tevoren door te brieven. Dan vertellen we eigenlijk wat we gaan doen in geval dat. En dat doen we ook tegelijkertijd in de lucht. Op het moment dat iets fysiek gebeurt, dan zal ik opdrachten geven... aan de lang waar dat nodig is. Ja. Vandaag was er een parade in uh, Geelse En dat is ook de aanleiding waarom u hier zit, uh, kapitein Freek. Want uh, u hebt ook een herdenkingsinsigne gekregen. Met, ik meen, vijftig uh, anderen die uh, nu ook een streep onder Afghanistan kunnen zetten. Ja, Wat hebt u ontvangen? Wat is dat voor insigne? Ik uh, zie het wel op u, want u bent in uniform natuurlijk. Ja. Ik zeg natuurlijk, want u bent in functie. Absoluut. Ja. Uh, het is een gevechtsinsigne. En dat is een insigne dat betekent dat wij onder uh, gevechtsomstandigheden hebben opgetreden. Het is dus een stukje erkenning van defensie voor mensen die uh, tijdens het uitvoeren van een functie mm -hmm. buiten een vliegbasis. Uh, ja, onder vuur hebben gelegen of vuursteun hebben moeten leveren. Uh, ja, om te laten zien: van die hebben wat extra gedaan. Die hebben hun functie buitengewoon goed vervuld. Ja. Weet u heel concreet uh, voor welke actie u dit ingenieur hebt ontvangen? Ja, dat kan ik uitleggen. Uh, wij waren op dat moment in Afghanistan aan het vliegen met onze Chinook. Wij moesten uh, Nederlandse grondtroepen ophalen. We hebben op dat moment contact gemaakt met de grondtroepen. Daarboven hing al een Apache. Op dat moment dat wij er zouden gaan landen... bleek dat er uh, vijandelijke troepen op ons landingsgebied waren. Uh, daarop heeft de Apache actie ondernomen... conform uh, de, uh, de geweldsinstructies. Die heeft geprobeerd de mensen uitschakelen of zorg in ieder geval dat ze niks meer ons aan konden doen. Zeg maar, uitschakelen, uh, is dat gewoon uh, met de mitrailleur erop? Er um, zijn een aantal mogelijkheden voor. Petsy beschikt over drie uh, wapenstemen, uh, geleide, ongeleide raketten en een boordkanon. In uh, dit geval hebben ze ervoor gekozen om ongeleide raketten te schieten. Um, dat hebben we ook gezien. Daarna zijn wij daar gaan landen. Toen bleek dat het uh, allemaal veilig was. Op het moment dat wij daar aan de grond stonden, bleek dat er net iets naast de Lenningsite nog wat mensen rondliepen. En daarop uh, heeft, uh, hebben de grondtroepen die aan het uh, instijgen waren... het vuur geopend, ja. terwijl ze instegen. En de Apache heeft ook uh, ontdrukkingsvuur uitgegeven om te zorgen dat die mensen niet op ons konden schieten... Oh ja. totdat iedereen aan boord was. En toen Z zijn we weggegaan. Zijn we, uh, u, u, bent, uh, u bent natuurlijk uh, militair. U bent, ja. u bent in het leger. Maar u bent ook een mens. Ik kan me voorstellen, tijdens zo'n actie heb je niet zo in de gaten hoe je je dan voelt. Hè? Dan ben je bezig met het ja. organiseren van die actie... en dan zelfs Absoluut. zo goed mogelijk uit te komen. <coughs> maar dan het moment dat je tot bezinning komt. Wat voel je dan? Nou, er kwam heel veel spanning vrij... Um, op het moment zelf, inderdaad, ben je gewoon met je werk bezig. En dan merk je wel dat je heel veel adrenaline hebt. en heel erg scherp wordt. en eigenlijk terugvalt op je training. En op het moment dat we op onze thuisbasis waren. merkte je dat bij iedereen in de crew. ook van het andere toestel. eigenlijk alle spanning eruit kwam. en alle ja. verhalen eruit kwam. En dan merk je gewoon dat. ja. Iedereen is mens en iedereen heeft er emoties bij. En er wordt dan heel erg veel, heel langdurig over gepraat. Ja, is, is, is dat een manier om het weer van je af te krijgen? Of moet je daar dan echt professionele hulp bij krijgen? Nou, Defensie biedt wel professionele ja. hulp. Uh, wij hebben bij de vliegerij een heel erg open cultuur. Iedereen praat met elkaar over wat hij voelt, wat mm -hmm. hij denkt. En dat helpt ons heel erg bij het ja, verwerken hiervan, om het maar zo te noemen. Ja. Wij hebben geen behoefte gehad aan professionele hulp. Nee. Er zijn 24 van uw collega's omgekomen in Afghanistan. Laten we eens luisteren naar een paar momenten... waarop we in Nederland dat uh, slechte nieuws te horen kregen. De 20-jarige Asdin Chadli overleed na een raketaanval op kamp Holland... de plek waar de Nederlandse militairen hun kamp hebben. De 25-jarige korporaal Janssen sneuvelde door een bermbom... Kevin van der Rijd was een 26-jarige korporaal van het korpscommando troepen uit Roosendaal. Hij werd gisterochtend doodgeschoten bij een gevecht in de buurt van Derawood. Een KDC-10 van de luchtmacht bracht de kisten met de lichamen naar Eindhoven. En hij, u, u, u vliegt die kisten ook terug, hè? Ja. Uh, de, die omgekomen soldaten. Dat klopt. Dat moet een bizarre missie zijn. Dat is. Dat is heel erg apart. Ik heb durf te zeggen dat ik nog nooit zoiets indrukwekkends heb gezien... als een hele basis één uh, lange rij maakt om de kist naar toestand te laten brengen. En vervolgens uh, ja, heb jij een van je overleden collega's in zijn kist... met zijn, collega's, zijn fysieke collega's bij je, die je terug moet vliegen. Ja, wat doet dat met u? Uh, dat geeft me een heel groot besef van dat wat we daar doen... dat daar heel grote risico's aan verbonden zijn... en dat het heel erg serieus is. Ja. Uh, ja, je gaat wel stilstaan bij het feit dat je in Nederland die training hebt gehad. En dat je daar fout kon maken. En dat je hier dat het echt is. Ja, en dat als het fout gaat, dat het ook goed fout kan gaan. En gaat het ook wel eens door u heen dat u denkt, uh, dat had ik kunnen zijn. Ja, dat gaat zeker door je heen. En ieder uh, die dat ziet, die dat meemaakt, die heeft zoiets van ja, dat had ik kunnen zijn. We worden beschoten de vallen raketten in kampen. Jij zou het ook kunnen zijn. Ja, ja. So, u bent een keer of vier, meen ik, in oorlogsgebied in Afghanistan geweest. Ja. Echt vier keer. Ja. Um, u vliegt omgekomen collega's terug naar Nederland. Wat doet dat met een mens? Want ik neem aan dat je toch, uh, toch verandert. Je bent in wezen een andere kapitein uh, daar geworden dan die hier was... Met, met weliswaar die trainingen, maar nog niet de ervaringen. Ja, dat klopt. Ja, hoe verandert het me? Ik, ik, ik merk aan mezelf, en dat vertelt mijn omgeving ook, je gaat wat anders tegen dingen aankijken. Eh, anders relativeren. Ik maak me minder snel druk over dingen. Bijvoorbeeld in het verkeer. Vroeger maakte ik me redelijk druk in het verkeer. En nu heb ik zoiets van ja, het zal me wel. Het gaat allemaal goed. Er eh, gebeurt niet zoveel ergens. En ja, overleden collega's die je dan ziet en dat soort scenario's, ja, dat, dat laat je toch wel zien dat het is allemaal niet zo erg zoals het hier in Nederland is. Het kan een stuk erger. En dat neem je wel mee. En dat verandert mensen. Het relativeert inderdaad wat hier gebeurt... op politiek en economisch terrein. Ja, dan maken wij ons inderdaad druk om... in uw ogen kleine dingen, neem ik aan. Relatief gezien kleine dingen. Ik weet wel dat hoe langer we hier weer in Nederland zijn... hoe minder je begint te relativeren... omdat je hier weer gewend raakt. Maar je houdt wel een stukje vast. Mensen die daar zijn geweest, die op uitzending zijn geweest... merk je wel dat die toch iets meer kunnen relativeren of willen relativeren. Ja. Uh, misschien hebt u het gezien, misschien hebt u het ook nog niet gelezen... maar vandaag verscheen uh, een boek van de militair historicus Klep, uh, Chris Klep... Uh, over Oeroeskan, dat de Nederlandse militairen daar op missie zijn geweest. En hij concludeert dat de militairen hartstikke goed werk hebben gedaan. Niks mis mee, maar dat uh, het, het nut vrij gering was. Wat zegt de professional die ter plaatse is geweest? Wat ik heb gezien, hebben we heel veel nut gehad... Uh... Defensie is goed bezig geweest. We hebben uh, gebieden, uh, Taliban verjaagd om het zo te noemen. We zijn bezig met opbouwprojecten. En uh, we hebben fysiek dorpen geholpen uh, vrij te komen van Taliban en zichzelf te ontwikkelen. Uh, ja, mij, wat ik heb gezien, maar dat is natuurlijk over kleine periodes ja, in kleine gebieden ja. geweest. Kan ik zien dat wij goed werk hebben verricht. Absoluut. Ja. En allemaal hopen dat dat goede werk gecontinueerd wordt. Ja, dat is het belangrijkste. Dat is natuurlijk het allerergste als dat niet zou gebeuren. Dat is correct. Ja, um, is de parade van vandaag in Geelserijen uh, inderdaad de streep geweest uh, uh, onder de missie Afghanistan? Voor de helikopters uh, absoluut. Ja? Dit was uh, de, de eindparade en het ja, eindfeestje voor de DRC... Defensie Helikopter Commando. Hiermee hebben wij ja. ons hoofdstuk Afghanistan afgesloten en. Nou, daarvoor, daar zijn we redelijk trots op. We hebben daar heel veel werk verricht. En ik denk ook heel veel goed werk verricht. Ja, maar nu, nu bent u terug in uh, saai Nederland. Hè? De, relativerend uh, gesproken. Um, wat moet je dan hier doen? Wat, uh, hoe, hoe kun je hier nog een zinvolle uh, besteding vinden van de taken? Nou, kijk, We zijn militair. En we bereiden ons altijd voor op een militaire taak in het buitenland. Zij het uh, bijvoorbeeld, zoals vorig jaar, met de bosbranden bosbrandenblussen. In het buitenland. Of misschien een oorlogsgebied, Afghanistan. Dus wat wij hier doen, is niet zeggen we zijn nu klaar, maar we gaan verder. We kijken naar wat we hebben geleerd van Afghanistan. En we kijken hoe we dat in onze training kunnen implementeren. En hoe we daar beter van kunnen worden. En we blijven dus onze mensen trainen. Uh, we hebben elke zoveel tijd hebben oefeningen. Waarbij we ons constant proberen op een hoger niveau te krijgen. Waarbij we ook worden geëvalueerd. Om constant te leren en beter te worden. Ja. Dus ja, het is hier saai is, <laughs> aanhalingstekens, in het feit dat er niet echt op ons geschoten wordt. En daar ben ik wel blij om. Maar het is zeker niet saai, want we worden nog steeds uitgedaagd... en we kunnen ons nog steeds beter ontwikkelen en hoger komen. Maar niveaus. de vraag is of het niet saai wordt als je ziet dat minister Hille van Defensie... uw hoogste baas, uw hoogste politieke baas, het mes danig in de uitgaven zet daar. Er gaan duizenden mensen weg. Er gaan heel veel mensen weg en dat, dat heeft consequenties voor ja. Defensie. Dat heeft ook zeker consequenties voor het Defensie-helikoptercommando... Um, echt, daar ja, zullen wij mee moeten leven. En we zijn als bedrijf heel erg flexibel. En ja, het zal consequenties hebben voor onze getraindheid. Maar dat weten we. En daar kunnen we op inspelen. En eventueel kunnen we dan bepalen... dat we misschien in de toekomst sommige dingen tijdelijk niet kunnen doen. Want u bent nu negen maanden terug, begrijp ik, ja. uh, inmiddels. Uh, dat is even afkikken geweest, neem ik aan. Na zo'n spannende periode, waarin elke dag... Om, om verwachte dingen uh, tevoorschijn kan toveren. Te Wat gaat u nou morgen doen? Morgen, uh, morgen zit ik de hele dag achter het bureau. Echt waar? Hè? Ja, uh, ik moet, uh, de rest van de, het squad moet vliegen. En er moet iemand achterblijven om supervisie te geven. En alles te controleren. Nou, dat ben ik morgen. Nou, Dan wens ik u een mooie dag, hè, kapitein Freek van de Luchtmacht. En dank uh, dat u met Insigne in uniform hier vanavond... over uw missie wilde komen praten. Geen dank. dank. dank u. Tot half negen, twee dingen. Het Govert van Braco. En morgen, eh, Open Erasmus Universiteit in Rotterdam... als eh, kapitein Freek achter zijn bureau zit om allerlei coördinerende dingen te doen... dan Open Erasmus Universiteit in Rotterdam... de deuren van haar anatomie leslokaal, de snijzaal genoemd. Met de rondleidingen door de snijzaal en een, eh, en een oratie, een bijzondere oratie... want Gert-Jan Klein-Rensink eh, wordt hoogleraar anatomie. Dag meneer Klein-Rensink. Goedenavond weer Van Wakel. In de studio van de collega's van Radio West in Den Haag. Um, mensen rondleiden in de snijzaal. Uh, kunt u mij eens even meenemen, uh, imaginair, in die zaal? Wat is daar te zien morgen? Uh, nou, daar zijn uh, <tie> inderdaad uh, wat wij dan noemen anatomische preparaten te zien. Uh, daar, die kun je eigenlijk grofweg in twee delen verdelen, twee soorten. Dat zijn uh, de, wat wij dan noemen in situ preparaten, waarbij de... Ja, alle organen en uh, orgaansystemen in het lichaam aanwezig zijn, dat lichaam is geopend. Um, en daar kunnen wij dus ja, laten zien hoe het hart eruit ziet, waar de longen liggen, waar de verschillende onderdelen van het spijsverteringskanaal uh, liggen. En, uh, en dan hebben we ook onderdelen, zeg maar. Dus uh, ja, gevrichten, uh, ja, ja. armen. <laughs> ja. Nou, leuk. Uh, uh, ja, zeker leuk. Uh, Interessant, ja, u, vooral. U, u, Interessant vooral. Ja, u vindt het leuk, maar ja. vinden mensen het ook leuk om dat te gaan zien? Nou, uh, blijkbaar wel, want wij hebben uh, zeg maar heel kort de, uh, zeg maar aangekondigd dat die uh, rondleidingen er waren. Ik geloof dat bij ons op de website heeft die één dag gestaan. En toen moest het alweer eraf, want uh, toen waren de rondleidingen alweer volgeboekt. Dus er is een enorme animo voor. We hebben oh. in totaal... Vier groepen van 60 man. Goeiedag. En uh, ja, die, uh, die komen dus inderdaad uh, ja. rond. En het mooie is, dat, dat wil ik er gelijk even bij zeggen, dat wij uh, die rondleidingen doen met uh, onze fantastische studenten docenten, studentassistenten. En die gaan dat uh, inderdaad aan de, ja. de dames en heren van Rotterdam en omstreken laten zien. Ja. Maar heb, hebt u er ook uh, uh, zusters bij die uh, de mensen opvangen die even onwel worden? <laughs> Nou, uh, dat is uh, natuurlijk geregeld, zeker. Er zijn uh, van allerlei voorzorgsmaatregelen, zijn er, maar die zijn eigenlijk nauwelijks nodig. Uh, we hebben het wel eens eerder gedaan. En uh, ja, je moet je voorstellen dat onze eerstejaarsstudenten... die daar voor het eerst op die snijver zal komen, ja. Ja, dat zijn eigenlijk ook gewoon leken. En uh, wij bereiden ze dan even rustig voor en ja, we laten natuurlijk morgen niet al te nee, hè? gedetailleerde dingen zien. We houden rustig. We houden rustig. Nou, ik vroeg me af, durft een student, iemand die gewoon geneeskunde studeert... Ja. en de, in, de, in het oudste basisvak van die geneeskunde ja. de anatomie aan de slag gaat... durft hij gelijk te snijden in een stoffelijk overschot? Nee, nee, nee. en dat hoeft ook niet hoor. Oh, ja. uh, we, we hebben daar een... Ja, gelukkig <laughs> Nee, uh, Wat wij doen is een vrij uh, gedegen voorbereiding. Uh, er wordt een college aan besteed. We leggen uit wat er gebeurt, dan komen ze op snijden. Dan gaan we heel langzaam gaan we daar uh, voorbereiden. Vervolgens uh, gaan ze dan inderdaad wel, wat wij dan noemen, disseceren, snijden in die lichamen. Ze gaan dus de onderdelen... Uh, en wat je dan ziet is dat uh, mensen die aanvankelijk misschien een beetje twijfelachtig zijn... dan natuurlijk helemaal gefocust raken op wat zij willen leren. Hè? Dus ze gaan ja. naar een bepaald punt toe, een bepaald bloedvat willen ze zien, hoe dat loopt. En ze worden helemaal geobsedeerd door die materie. En dat is ook terecht, want uh, ja, ik, ik zit nu al dikke dertig jaar in dat vak... En, ja, ik blijf er ook nog steeds doorgemoed. Ja. Het is zo vreselijk mooi. En het is zo fantastisch hoe dat opgebouwd is. Dat, ja, daar word je door geboeid, ja. daar word je nou, door gepakt. Maar... maar u moet mij toch eens uitleggen. Ja. Kijk, wel, ik heb net kapitein Freek uh, uitgezwaard. Ja. Uh, die afgaan, woord, ja. Ja, ja, a, a, a, a, moeilijke dingen gedaan heeft. Maar ja. ik vroeg mij af. Kijk, u wilde misschien vroeger ook wel piloot worden. <laughs> Brandweer, niet... ja. Nou, daar. Maar wanneer dacht u, nee, ja. ik ga de snijzaal in? Um, nou, dat is toen was ik een jaar of 23. Uh, en toen studeerde ik fysiotherapie. En toen werd ik uitgenodigd om een keer een practicum te, uh, bij te wonen... in de snijzel en de vuur in Amsterdam. Hmm. Zo bijzonder interessant. ik, werd ik onmiddellijk oh, door gepakt. En uh, toen, ja, toen ben ik daar zelf ook practica gaan geven. Uh, Student-assistent geworden. En later ook gaan studeren in Amsterdam, bewegingswetenschappen. En ja, zodoende is dat gegroeid. En hmm. ja, nogmaals, ik, ik, ik vind het nog steeds elke dag... Ja, bijzonder. klinkt een beetje bijzonder. Ja, ja, nee, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. En, ja. Uh, en ook te zien dat, dat mensen dat pakt. En wat je ook ziet is dat um, het menselijk lichaam ook, ook echt als voorbeeld kan dienen. Want we hebben sinds, sinds een paar jaar, ik denk 2004 was dat geloof ik... hebben wij uh, ook uh, ingenieurs die langskomen bij ons. Dat zijn ontwerpers. En wat je ziet is dat zij geboeid raken... door ho hoe dat lichaam allerlei mechanische problemen oplost. Nou ja, ik vroeg me vooral af, uh, da daar ligt een stoffelijk overschot. Maar ja. hoe hou je dat goed? Nou, dat is omdat wij die lichamen balsemen. Dat is een methode is die, uh, uh, die, die ervoor zorgt. Het heet fixeren, letterlijk, hè, vastleggen. Uh, en dat le dan leggen wij dus de, de, de celstructuur vast... zodanig dat het niet meer kan vergaan. En dat is ook inderdaad zo. Heb je dat uh, van de farao's afgekeken? <laughs> ja, dat zou je zeggen. Uh, dat is toch niet helemaal waar. Omdat wat, wat daar gebeurde... was dat natuurlijk die lichamen uh, gebalsemd werden met allerlei kruiden. Maar die werden eigenlijk als het ware ingedroogd, hè. En dan zijn ze niet meer geschikt om anatomische les aan te geven. Nee. En uh, ja, het is misschien ook wel interessant om uh, dat te noemen. Ik, ik noem dat morgen ook in mijn oratie. Uh, stiekem was een stipje van de sluier oplichten. Uh, maar dat we, uh, het gebleken is, en dat wist ik ook niet ja. hoor trouwens. Maar dat in 1660 uh, in Rotterdam het eerste lichaam uh, gebalsemd is door een Rotterdammer. Door een leek overigens, een, een jonkheer. Ja. Uh, die dat deed uh, door, door die lichamen in, in, in ja, hele grote hoeveelheden... brandewijn en wijnazijn. Maar, en maar laten we zeggen, open. een hobbyist. Een hobbyist. Die wist ja. hoe het moet, ongeveer. Die, wist hoe, die, die heeft het aangevallen. En dat, dat, dat was op die, in, dat, in dat opzicht interessant. Want op, vanaf dat moment, ja, tot dat moment moet je zeggen... Hè, in middeleeuwen werd ook wel ja. soms een lichaam geopend. Uh, maar dat werd altijd gedaan buiten. En in de winter. Omdat dat lichaam natuurlijk, ja, dat kon je niet goed houden. Behalve in de kou. En uh, ja, dat, dat werd op bepaalde momenten gaan. Maar nu kon je dus voor het eerst en binnen... en op het moment dat jij het zelf wilde... kon je dat lichaam gewoon bestuderen. Is, is, is, dat, is de methode van 1660? Ja. Die, waar, waar bijvoorbeeld Lenin uh, op het Rode Plein nog ja. uh, van profiteert? Nee, nee, dat is weer heel wat anders. Het oh. is interessant dat u dat uh, noemt. Ja, die, heeft, die wordt overigens elke dag opnieuw gebalsemd. Die wordt naar beneden getakeld en die wordt opnieuw uh, gefixeerd... en elke keer opnieuw bewerkt, elke dag opnieuw. Dat doen wij niet. Uh, wij fixeren het eenmalig en dan bewaren we het in een bepaalde vloeistof. En die vloeistof zorgt ervoor dat het lichaam niet vergaat... en dat het ook intact blijft. Maar... Um, wat uh, het interessante is van die, van die uh, methode van de Biels... de Biels heette die jonkheer de Biels... Uh, is dat hij dus inderdaad ervoor kon zorgen dat we gewoon het hele jaar door konden... Uh, hij, had, hij had van de gemeente Rotterdam een, een, een pand gekregen waar hij dus 60 van die lichamen bewaarde. En waar de hele wereld naartoe kwam om te kijken wat er nou aan de hand was. Het ja. was dus voor het eerst dat dat kon. Dat was zijn recept. Hoe is dat, over, recept... hoe is dat overgedragen? Uh, nou, hij heeft het geheim gehouden gedurende zijn leven... maar hij heeft het in zijn testament geopenbaard. En uh, daar bleek dus uit wat, er, wat hij gebruikte. En er was daar luin in, maar ook gemalen eikenbast en, en, en, en, en brandewijn ook met name. enorme hoeveelheden brandewijn. En ja, uh, dat is later geëvolueerd. Ge ge ge ge en wat wij nou gebruiken is vooral formaline. Hè, ja, wat, formaline. maar u hebt er een ontdekking naast gelegd. Ja, ja, ja, dat? ja dat is het leuke. Uh, de soort link naar, de, naar het verleden is dat we, uh, of weer bij toeval natuurlijk... Een, een jaar of wat geleden, 2006 was dat, ja, uh, samen met een student... Uh, hadden we een aantal uh, behandelingen dat we wilden. De bloedvaten wilden we met een bepaalde vloeistof opspuiten... Uh, maar dat kregen we niet af en toen hebben we dat laten liggen tot de dag erna. En uh, toen kwamen we de dag erna en toen bleek dat hele lichaam uh, volledig flexibel te zijn. Te bewegen, alle gewrichten waren op beweging. Ik neem aan op het moment dat u eraan kwam: op, ja. zelf, passief. Letterlijk. Passief, precies, precies. Ja. Nee, dat gaat niet uit ze zelf bewegen. Nee nee nee, nee, nee. nee, nee, nee, zo. Hij nee. zou ik doodschrikken. <laughs> Nou, nu eigenlijk ook al hoor. Want we dachten, hoe is dat mogelijk? Hè? We verschrokken ons rot. En uh, nou ja, we, we hebben toen inderdaad verder geëxperimenteerd twee jaar lang. Uh, en, en nu hebben we dus inderdaad een methode ontwikkeld... waarbij die lichamen uh, flexibel kunnen blijven. En dat is ook weer een uh, belangrijk element voor het onderwijs. Uh, waarom? Omdat... Tegenwoordig is het niet alleen maar het leren waar de spullen zitten... maar wij willen ook graag de anatomie die zich aandient bij operaties. Dan. Ja, want uh, ho hoe prettig is het dat het stoffelijk overschot kan bewegen... Uh, ja. zijn vingers kan bewegen als, ja. u, als u dat mechanisme in werking zet? Ja, nou dat, dat is... Uh, Kijk, het is passief, hè? dus we, je, je beweegt het gewricht. Uh, nou, dat is ongelooflijk belangrijk voor het oefenen van bijvoorbeeld... Uh, laat ik zeggen, heupoperatie, die total hip, die nieuwe heupen die, die ingezet worden. Uh, dat konden wij vroeger met die stug gefixeerde formalinelichamen niet uh, oefenen. En nu kunnen we de chirurgen uitnodigen op de snijzaal. En die kunnen een totonie, een, een, een, een gevricht, uh, reconstructie kunnen we gewoon laten oefenen. En ja, dat, dat heeft enorme voordelen. Want ze kunnen dat doen in dat lichaam. Ze kunnen de bloedvaten, de zenuwen zien. Ze kunnen eens kijken waar ze niet moeten zijn met dat mes. Hè, wat, ze, ja. uh, wat ze moeten sparen. Dus ik ben ervan overtuigd dat dit uh, heel veel complicaties gaat uh, voorkomen. Ja. Dus dat mensen uh, die zo'n operatie ondergaan daar beter vanaf zijn nu. Uh, is dit een ontdekking van u die nu ook ja. de wereld overgaat? Net als die nou. van uw collega uit 16 zoveel? <laughs> we hopen het, we hopen het, ja. Nou, in dit, op dit moment is het... Uh, ja, wij, wij gebruiken dat voor cursussen die wij zelf geven. Maar ja, langzamerhand begint het... We maken geen reclame mee. Uh, maar langzamerhand uh, komen er uh, zeg maar steeds meer mensen... en die gaan daarom vragen en... Uh, ja. Leiden bijvoorbeeld heeft nu bij ons het spulletje ge, heeft dat nu in gebruik. En, wij, en die gebruiken het nu ook voor hun cursus. En ja, zo, zo zien we in België behoefte. Uh, een chirurg die bij ons een cursus gaat ging naar zijn eigen universiteit. Zie dat moeten we ook hebben, dat spul, want nou, daar kunnen we dat en dat mee doen. Dus we zien het, je ziet, het ziet langzamerhand ziet dat wel, uh, ja. Ja, het wel uh, verspreiden, zal ik maar zeggen. Ja, maar ja. u moet altijd een, een stoffelijk overschot hebben. Hoe komt ja. u eraan? Uh, nou, dat is voor, uh, van mensen die zich ter beschikking gesteld hebben van uh, het medisch onderwijs en de wetenschap. En dat uh, zijn in Nederland eigenlijk steeds meer mensen die dat uh, doen. We um, zien een toename eigenlijk, als je het vergelijkt met een jaar of vijf, zes geleden, een factor drie toenemen, vier. We weten niet waarom. Maar uh, steeds meer mensen hebben dus ja, het gevoel dat ze dat willen doen. En wij zijn daar natuurlijk enorm dankbaar voor. Dat ja. is een, uh, iets, uh... Maar hoe gaat zoiets? Vandaag ja. gaat er iemand dood. Wanneer moet u ja. dat lijk hebben om er iets aan te kunnen hebben? <laughs> nou, Allereerst moet, moet degene die overleden overle is moet natuurlijk zich ter beschikking stellen. Ja, ja het gaat niet zomaar. Nee, je kan nee, niet zomaar nee, aan de kan even ophalen. Nee, nee, nee. Uh, en als dat gebeurt, dus dan, dan bellen de nabestaanden ons. En dan, uh, ja, dan, dan verzoeken wij om het lichaam... Uh, uh, via ons begrafenisondernemer die dat gaat ophalen... binnen... Het liefst zo ja, snel mogelijk, maar wij zijn er wel... Stoppen. Nou, wat is snel mogelijk? Nou, het, liefst, het, het beste zou zijn binnen 24 uur. Maar ja, wij realiseren ons ook dat dat voor nabestaanden vaak te, te cru is. Dat, dat, dus wij, wij, wij laten de nabestaanden de keus uh, tot... Maar ja, voor, laatst was iemand, die moest nog een zoon uit Australië komen. Nou, toen hebben we vijf dagen gewacht. Nou, dat is niet... Optimaal, dan, dan worden er allerlei processen gaan er dan uh, spelen... waardoor het lichaam toch een beetje gaat ontbinden. Maar het is toen toch ook nog gelukt. Het ja. Is toen, kon dat ook nog, ja. ja, dus zo, zo komt hij aan de mensen. En, en, ja. hoe, en hoe gaat u met die mensen om? Wat, ik kan me voorstellen, dat is een snijlokaal. Mensen ja. zijn zenuwachtig, uw studenten eh, die, ja. die, die worden lacherig. Mag dat? Uh, nou, kijk, wij, wij realiseren ons wel degelijk dat daar natuurlijk een zekere spanning is... en dat mensen een beetje giechelig worden. en een beetje, Maar dat, dat is op zich begrijpelijk. Maar wij willen niet, en dat, daar zijn we vrij strikt in... dat er uh, grappen gemaakt worden over die lichamen. Dat gebeurt bij ons nooit. Zodra dat weet je, soms een beetje stoer, of door de zenuwen... Hè, maar dat, is, ja, dat, dat pakken we aan. Zeg maar. Dat uh, willen wij niet. En uh, dat komt natuurlijk ook omdat ja, wij zijn zo ongelooflijk dankbaar... dat die mensen zich ter beschikking gesteld hebben. En we willen echt respect tonen. Naar, ja, niet zozeer naar dat lichaam, want dat is natuurlijk een stoffelijk overschot... maar wel naar die mensen die dat in dat lichaam gezeten hebben... en die zich dus uh, destijds voor onze lol zodat wij betere dokters kunnen opleiden en betere chirurgen ter beschikking hebben gesteld. En dat moeten we respecteren. Dat mogen dat ja. mag nooit grappig worden. Maar... Nou wordt u morgen hoogleraar anatomie. Ja. U gaat, uh, ik weet niet, misschien doseert u al, maar nu, ja, uh, nu, nu krijgt u zo'n deftige hoogleraarsbaret erbij. Ja, en, ja, ja, ja. Wat is uw ultieme droom als u dat vak uitoefent? Wat wilt u bereiken? Nou, wat ik wil bereiken is inderdaad dat wij, uh, zeg maar, twee... Ik, ik, Twee dingen, om even precies te zijn. Mag. Dat is alle, mag, hè? Ja, dit programma. Uh, is dat uh, wij zeg maar de, de, de, het, het, het opleidingscontinuum kunnen vo vo voltooien. Dat wil zeggen dat we gaan van middelbaar scholier... tot chirurg in opleiding en tot gespecialiseerde chirurg. Zoveel mogelijk bijbrengen van die anatomie... om ze te leren um, dat, dat ze zo weinig mogelijk... Uh, ja, zeg maar, complicaties veroorzaken tijdens de operatie. En daarvoor moeten ze heel veel kennis hebben. Ja. En tweede is dat ik zeg maar de liefde voor, die, voor dat vak anatomie wil bijbrengen bij studenten. Dat is eigenlijk uh, een veel belangrijker donder. En dat lukt aardig, moet ik zeggen. E ja? u, u moet ja. er ook een beetje bij lachen, hè? Want... Ja, nee, zeker. We hebben veel andere Het is een vrolijk vak. Ja, uiteindelijk wel. Uiteindelijk ja. wel. Ja, we, omdat je van, van deze materie zo ongelooflijk veel leert. En, en het is ook zo mooi om te zien. Uh, hoe dat lichaam allerlei uh, oplossingen voor problemen bedacht heeft. Geweldig. Ja, dat, is echt, dat kan ja. nog steeds anders En, en stellen, stellen stoffelijk overschot u ook nog wel eens voor verrassing... dat u denkt, hey, die organen horen heel ergens anders te zitten? Ja, maar dat is zeldzaam. Uh, u, u doet ja. misschien op die nou, hele ja, totaal ongedraaide... Van, ja, ja bijvoorbeeld. gespiegeld orgaan. Ja, ja, Cytus ja, dus inversus heet dat uh, in het Latijn. Maar nou, dat is zeldzaam. Dat is zeldzaam. Dat komt echt heel zeldzaam voor. Maar, Ik ja. kom ja. Goed. Ik wens u een mooie dag morgen met de oratie, Hartelijk met de open dag. dag. Uh, en iedereen die wil komen. En fijn dat ja. u het wilde uitleggen, professor. Graag gedaan. Klein Rensink. Graag gedaan. Goedenavond. Twee ja. dingen, als u het wil terugluisteren, zie onze website tweedingen.nl. Morgen is Max uh, terug, Margeet Rijn'tjes ook. En dadelijk uh, langs de lijn met Robert Mede, Champions League voetbal. Eerst even langs de hoofdpunten van het nieuws, Freddy van Tijn. Radio 1, het NOS-journaal. Minister Donner gaat de opgeslagen vingerafdrukken uit paspoorten wissen. Er komt geen landelijke databank en ook vingerafdrukken... die al bij gemeenten zijn opgeslagen worden gewist. Minister Donner zei dat in de Tweede Kamer... die grote moeite heeft met de opslag van die gegevens. De vingerafdruk die moet worden afgestaan bij het aanvragen van een paspoort... blijft bestaan, maar voorlopig worden de vingerafdrukken dus niet meer opgeslagen. De Palestijnse bewegingen Hamas en Fatah zijn het eens geworden... over de vorming van een interimregering. En ze gaan samen verkiezingen voorbereiden. Die moeten binnen een jaar worden gehouden. De twee bewegingen bestrijden elkaar al jaren. De Palestijnse presidentsverkiezingen hadden al in 2009 moeten plaatsvinden... maar werden steeds uitgesteld door het conflict. De Israëlische premier Netanyahu vindt dat Fatah moet kiezen... tussen vrede met Israël of met Hamas. Allebei is volgens hem niet mogelijk.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 Langs de lijn met Robert Meder. Goedenavond, dit is NOS Langs de Lijn tot 11 uur... met de tweede halve finale van de Champions League. En wat voor een halve finale... Real Madrid tegen Barcelona. Het is de vierde confrontatie dit seizoen... na de 5-0 oorwarsing aan het begin van het seizoen. Kijk iedereen uit naar de Klassico-serie in april en mei. De competitie 1-1, bekerfinale 1-0 voor Real. En de grote vraag is natuurlijk, wat wordt het nu? Henk Spaan is opnieuw onze analist. Hij is vanavond hier in de studio. En de wedstrijd wordt verslagen door Andy Houtkamp en uh, Bas Tichler. Met hen beginnen we natuurlijk. Andy, goedenavond. Speelt Avalai, Dat is de grote vraag. Nee, hij speelt niet. Hij zit wel op de bank. Maar uh, hij speelt niet, want uh, er was een kleine hoop voor de Nederlandse uh, uh, harten dat hij zou spelen. Omdat Iniesta er niet bij is, een hele belangrijke schakel. Maar uh, Keita is de vervanger van Iniesta. Ja, en als we dan naar de opstelling kijken van Barcelona, zoals die krijgen van de UEFA, de tactical line-ups. Maar dat uh, moet je altijd met een uh, halve korrel zout, misschien wel een hele nemen. In ieder geval één ding is zeker Victor Valdes in het doel. En dan uh, achterin Daniel Ves, Piquet. Busquets en Pujol. Middenveld met Xavi, met Mascherano en met Keita dus. Een, een, een blok, een echt sterk middenveld. Want ik denk dat het een, een bikkelharde wedstrijd gaat worden vanavond. In tegenstelling tot je eigenlijk zou verwachten van twee mooie voetballende ploegen. En dan voorin Pedro, Messi natuurlijk en Villa. En Messi, Ja, dat is natuurlijk de grootheid. Maar dat weten we allemaal. Die heeft zijn 50ste doelpunt in deze competitie. Of in de competitie. Beker en uh, alle andere officiële wedstrijden gescoord afgelopen weekend. En is ook topscorer van de Champions League. Dit seizoen met 9 doelpunten in 10 wedstrijden. Het record overigens van Van Nistelrooy. Met 12 in één seizoen. Dat was alweer in 2003 met Manchester United. Maar Messi was ook topscorer van de afgelopen twee seizoenen. En kan Van Nistelrooy nu we het toch over hem hebben evenaren. Want die is het uh, drie keer geweest. Messi dus uh, in de spits. En ja, uh, Barcelona... Zal toch een beetje beter moeten gaan voetballen. Want de afgelopen twee wedstrijden tegen Real Madrid was het niet echt super. Nee, ze zijn elkaar veel tegengekomen natuurlijk. Dit is de derde van de vier confrontaties tussen deze twee ploegen in 18 dagen tijd. Iedereen herinnert zich vooral nog 29 november. Die hoort dan in dat rijtje er niet thuis. Maar dat was die 5-0. 12 keer geel, 1 keer rood voor Sergio Ramos. Real Madrid een oorwassing. Daar heeft Mourinho wel van geleerd. Want met een... Middenveld vol met beukers. Ging het in de afgelopen weken eigenlijk best goed thuis in de competitie 1-1. In die bekerfinale won Madrid met 1-0. In beide gevallen overigens werd er ook toen de speler van Madrid naar de kant gestuurd. Maar de beukers, daar zijn ze weer. Daar heeft Mourinho dan maar aan vastgehouden. Want laten we nou eens beginnen met de opstelling van Real bij het middenveld. Daar staan Xabi Alonso, Pepe in de controlerende rol. Als je dat met die anderen nog zo mag zeggen. En Lassana Diara. Daar is hij ook weer terug. Maar dat zijn dus drie... Nou ja, Beukers. Drie mensen met kracht. Drie mensen die vooral tegenhouden en de tegenstander willen ontregelen. Daarvoor staan er dan drie die mogen aanvallen. Euziel of op de tien achter twee spitsen. Of hangend vanaf een van de zijkanten. Dat zou allebei nog kunnen. Daarvoor staan in ieder geval volgens onze tactical line-up Cristiano Ronaldo en Di Maria. Ja. En dan blijft er een achterhoede over met, voor de volledigheid, Arbeloa, Sergio Ramos, Albiol. Marcello en de keeper is de Casillas. Ze missen Sami Kedira, die is... Uh, Geblesseerd als een hemstring. En ze missen Ricardo Carvalho. Want die is namelijk geschorst. En het geluk bij het ongeluk is dat Pepe, die er dus wel weer bij is, terug is na een schorsing. Maar dit is dus een elftal met beukers. En een elftal dat vooral Barcelona gaat ontregelen vanavond. Want ik deel de mening van Andy. Het zou wel eens gewoon een spijkerharde wedstrijd kunnen worden. Ja. Goed, Andy en Bas blijven bij. Uh, Henk Spaan, uh, goedenavond ook mm. weer. Uh, net als gisteren onze analist. Een koppeltje om uh, naar uit te kijken is uh, Cristiano Ronaldo tegen Pujol. Dat is een, een clash van twee... Totaal verschillende speelstijlen, kan ik me voorstellen. Ja, dat is interessant. En Cristiano Ronaldo staat uh, op scherp, hè? Dus, uh, als ja, je Puyol... wilt uh, nog een gele kaart. En, uh, ja, als dan... Puyol hem kan provoceren, dan uh, pakt hij een gele kaart. Hij ja. is wel sneller dan Puyol, natuurlijk. Uh, maar ik vind het eigenlijk veel meer een uh, clash tussen Messi en Cristiano Ronaldo... Ja, in wat voor zin? Allebei de topscorers van hun team. Uh, allebei worden ze beschouwd als uh, min of meer een van de beste of de beste voetballers van de wereld. Messi heeft er 50 gemaakt, Cristiano Ronaldo, ik geloof 42 dit seizoen. Dus uh, ja, het, het wordt, dat wordt ook een strijd. En Euziel in de basis, nou, dat moet Ozil je goed doen. Dat vind ik uh, geweldig dat hij speelt. Gelukkig is hij van zijn uh, dwaalwegen teruggekomen, Mourinho. Ja. Ik moet een beetje uh, het opnemen voor Sabi Alonso. Dat is natuurlijk niet alleen maar een schopper. Dat is iemand ook met een formidabele paas in zijn voeten. Die andere twee, uh, Las, Diara en uh, Pepe, dat zijn natuurlijk wel... Die kunnen gewoon niet voetballen, dat zijn pure schoppers. Mm. Maar uh, ze hebben dus min of meer wel vier... Voetballers daarvoor staan bij Real Madrid. Um, Andy, even over Pujol op die linksbackplaats. Is dat een. Uh, volgens mij speelt hij normaal gesproken toch centraal, of niet? Ja, maar je moet op een gegeven moment wel iets. Want hij mist <coughs> bijvoorbeeld Abidal en Maxwell. Die uh, mist, hij al, mist hij allemaal. En hij is uh, Pep Guardiola. Die overigens uh, zelf die uh, mooie beker ook nog een keer won. Samen met Ronald Koeman. Die voor onze collega's uh, voor tv zit. Op Wembley. weten we nog allemaal tegen Sampdoria. Die 1-0 van Koeman. Uh, maar je moet iets. Dus uh, ja, ik had het net met Bas voor de uitzending al over. Dat is inderdaad. Ik zie hem veel liever centraal achterin uh, staan. Maar ja, je zult toch iets moeten. Je moet toch ook die uh, linksback positie goed bezet hebben. Ja. Want dat wordt wel een beetje, op links wordt wel een beetje, heb ik de indruk, die zwakke plek. Want Daniel Alves wil nog wel eens mee opkomen. Maar dat zie ik Pujol met Ronaldo tegenover zich niet zo, niet zo snel doen, of wel? Ja, maar ik weet niet of Ronaldo wel tegenover hem staat. Ik, ik zie Ronaldo veel meer zwervend voorin. Die kan opeens van links komen. Die kan centraal voorin spelen. Ik denk dat je, wat dat betreft, Pujol niet al te zeer aan Cristiano Ronaldo moet koppelen. Wat denk jij Henk? Wat gaat er gebeuren met betrekking tot uh, Real? Gaat Real komen of gaan ze gewoon de verdedigende stelling in eerste instantie weer opzoeken? Ja, het is heel moeilijk te zeggen, want uh, Barcelona speelt natuurlijk ook... Uh, die hebben Keita opgesteld en niet Afalai, dat is een verdedigende concessie. Mas Mascherano is gewoon een verdedigende middenvelder. Uh, Iniesta is er niet bij, dat is eigenlijk een ramp. Want dat is een vast onderdeel van dat tiki-taki-voetbal. Uh -huh. En uh, ik zie dat er eerlijk gezegd niet 1-2-3 van komen met Keita en Mascherano. Dat ze echt vanaf het middenveld kunnen combineren. Dat zie ik niet gaan gebeuren. Bas, zie jij dat gebeuren? Nee, ook niet eerlijk gezegd. Ik zet nog even ook in mijn gedachten bij of Cristiano Ronaldo nou tegen Puyol ging spelen of niet. Wat natuurlijk ook nog kan is dat Real inderdaad met twee spitsen speelt. En dan heeft Barcelona niet zo gek veel aan vier mensen achterin. Dan zullen ze met Piquet, Busquets en Puyol daar eigenlijk op twee aanvallers gaan spelen. Dan heb je je rechtsback die je kan doorschuiven naar het middenveld. Dus ja. op die manier zou het wel... Ik denk dat het als het zo is dat Real met twee spitsen speelt, op die manier wordt opgelost. Ja, maar dan ja. blijft er toch een gat op links liggen. Of vult keihard ja, dat, goed, dat nee, dan mee Nou ja, goed, daar komen mensen en daar moeten mensen mee. Dat is ja. zoals het altijd is. Ja. Maar het... toch, wat, wat verwacht jij Bas voor wedstrijd? Wordt het uh, eerst even afwachten en aftasten? Of denk je dat Barcelona gelijk het heft in handen wil nemen? Nou, Ze zullen wel moeten. Kijk, ze hebben zoveel tegen elkaar gespeeld de laatste tijd. dat uh, Volgens mij is aftasten niet meer nodig. Nee. Ze weten wel ongeveer wat ze aan elkaar hebben. En ze hebben van elkaar de namen gezien. Uh, Barcelona weet. Weer Pepe en Diara en Xabi Alonso. Weer dat middenveld op die manier. Barcelona... Weet wat het zelf kan. Nou ja, ze, ze, ze kennen elkaar nou door en door. Dus aftasten lijkt me eerlijk gezegd een tikkeltje overbodig. Misschien wel een van jullie even... Uh, ja, Henk die wil zo nog even wat zeggen. Ik wil even vragen of een van jullie even wil beschrijven hoe het stadion er nu uitziet. <laughs> Want die sfeer is onbeschrijfelijk, kan ik je voorstellen. 80.354 mensen zitten daar en er hangen grote spandoeken. Uh, win voor ons staat er op één. Heel groot spandoek en dat is natuurlijk voor de heren in het wit. Het koninklijk wit. En uh, we zullen één keer het zeggen, Klassico, want dat wordt deze wedstrijd altijd genoemd. Nou, dat Bernabeu stadion, geweldig stadion. Het ziet er prachtig uit, helemaal stampvol, stamp en stampvol. En buiten is dat het wel leuk, daar staan allemaal marktkraampjes. En heel veel marktkraampjes waar je allerlei spullen kan kopen, met name van Real Madrid. Want het is natuurlijk niet alleen uh, Real tegen Barcelona, het is Spanje tegen Catalonië. En dat leeft zo verschrikkelijk sterk, veel erger dan bijvoorbeeld België-Nederland. Land. En reken maar dat het één groot gekkenhuis wordt. Ja, ja het, uh, het, ik krijg er helemaal kippenvel van. Uh, heb jij dat ook één? <laughs> nee, ik ben wel een beetje zenuwachtig. <laughs> ik krijg helemaal van uh, het, gaat, het gaat iets groots gebeuren nu. Ja. Je stak net je vinger nou, op, dus ik neem maar dat je iets wilde zeggen. Ja, er was één uh, dingetje nog dat ik uh, uh, wilde zeggen, namelijk dat uh, met Piqué en Busquets, ...heeft Barcelona wel twee centrale verdedigers die allebei een paas kunnen geven. Die zie ik bij Real Madrid niet. Dus je kan ook nog je voorstellen dat als ze inderdaad met twee spitsen spelen... ...dat Piqué naar het middenveld uh, doorschuift. Uh, om ook dan alsnog misschien wat aan de combinatie te kunnen gaan bijdragen. Ja. Dit is over een standaard begin, uh, uh, Andy en Bas, ja. in uh, het stadion van uh, Real. Zo kan je dus ook een wedstrijd beginnen in plaats van de muziek die wij... Uh, in ja, maar, nog wel en dat laat. gebeurt bij Barcelona natuurlijk ook, met het prachtige volkslied van ja. Barcelona. Ja. Altijd hetzelfde, zowel voor als na de wedstrijd. En overigens, die spandoeken, ik, ik had het net over win voor ons. Daarboven staat een, het, een in dezelfde grootte, wij leven voor jullie, win voor ons. En dat is echt, ja, zo, zo voelt het ook. En om nog even daarop door te gaan, wat mij altijd opvalt, ik heb ook een aantal keren in deze stadions mogen vertoeven dat het nooit... Ja, er wordt tegen elkaar ingezongen. Maar vechten en dat soort dingen... Ik heb hetzelfde meegemaakt. Nee. Henk? Ook nooit meegemaakt? Zoiets, uh... Vechten? Nou, ik herinner me wel dat Zeedorf nogal alles is... Uh... Eh, maar buiten het stadion bedoel ik. Oh, buiten het stadion? Nee, nee, nee. nee. nee bij Barcelona richting... ook absoluut niet. Nee, nee, nee. nee. Nou, je voelt wel dat het een grote wedstrijd is, hè? <laughs> ik dacht het wel, hè. Goeie genade, ja. <laughs> uh, kunnen we ons wagen aan een uitslag? Of vinden we dat uh, te risicovol... Uh... Ja, Henk zei gisteren, de wedstrijd wordt beslist in de 70ste minuut. Ja, maar hij kreeg wel gelijk. Want de doelpunten werden gemaakt in de 65e en de 69 ste Alleen hij verwachtte dat het Chalkers zou zijn die zo scoren. Ja. Maar je zat er nou, half goed. Ja. Nou, laat ik het zo formuleren dat ik wel verwacht dat in tegenstelling tot gisteren... ook de return van deze nog heel belangrijk en spannend gaat worden. Ja. Ja. Wat, wat er ook gebeurt vanavond eigenlijk. Ja, oké? Okay? Ja, dat denk ik zeker. Ja. Overigens, ja, wordt uh, Robert, wat nog wel aardig is. Er is nog wel wat te doen geweest over scheidsrechters. Hè. Eerst werd uh, er gesuggereerd dat er een uh, Portugese scheidsrechter zou zijn. Nou, dat is dan niet gebeurd. En de UEFA heeft Wolfgang Stark uh, opgesteld als scheidsrechter. Een Duitser. En wat heeft hij nou gedaan? Die riep tijdens het uh, WK voetbal dat hij zo'n enorme Messi-fan was. Dat was echt voor hem de beste voetballer van uh, de wereld. En dus stonden ze in Madrid daar weer... Uh, voor op hun achterste benen. Maar ja, je kunt ook zeggen, Euziel is een Duitser en uh, die speelt weer bij Real Madrid. En ook het uh, gevecht, maar dan mondeling tussen Mourinho en Guardiola, was bijna aandoenlijk om te zien. Want ze hebben elkaar weer helemaal afgemaakt uh, van beide kanten. Dus de spanning, zoals je zei, druipt er vanaf op het veld, buiten het veld en in de dugouts. Ik kan me herinneren ooit oh John Blankenstein die een uh, ja, B1 finale niet. door zijn neus geboord kreeg omdat ja. uh, te veel Nederlanders speelden. Was bij Barcelona volgens ja. mij niet? Klopt. Ja. Het jaartal weet ik niet zo eens of drie uit mijn hoofd. Maar goed, het doet er ook niet zoveel toe. Goed, uh, het woord is uh, aan jullie. Komen de komende drie kwartier in ieder geval... voor de eerste helft van de halve finale van de Champions League... op 27 april in het Stadio Bernabeu in Madrid. De verslaggevers, u weet ze al gehoord. Bas Stigler en Andy Houtkamp. Het is een uh, wonderschone avond. Het is een mooie voetbalavond. Het is een prachtige wedstrijd. Het is de avond van Real Madrid-Barcelona... Niet voor het eerst in deze maand, niet voor het laatste ook. Want iedereen weet dat er nog een return gaat volgen. Maar iedereen, zo vol verwachting klopt ons hart, zit klaar voor deze confrontatie tussen deze twee grootmachten. Van de je zou bijna zeggen helaas, maar één naar de finale mag. Want het is een affiche, een finale waardig, maar het is een halve. En de winnaar zal normaal gesproken uitkomen tegen Manchester United, hoewel ook dat nog niet helemaal zeker is. Wat wel zeker is dat de finale wordt gespeeld in Londen op Wembley. En dat deze beide ploegen daar heel graag naartoe willen. Het is uh, voor de derde keer in de historie dat er een halve finale in een Europa cup schuine streep Champions League is tussen Real en Barcelona. De laatste keer gebeurde dat in 2002. Madrid toen met Zidane, met Figo, met Raúl, met Roberto Carlos en Barcelona met Frank de Boer en met Cocu en Kluivet en Overmars. Niet meer met Van Gaal trouwens, die toen bondscoach was. Maar uh, Xavi en Puyol deden mee. Die zijn er vanavond weer. Iker Casillas zat op de bank bij Madrid. Die weten dus ook misschien nog een beetje. En dat is het belangrijkste. Madrid won. En Madrid won niet alleen die halve finale. Madrid ging naar de finale en die wonnen ze ook. Dat was overigens wel het laatste succes. Van Madrid. Ja, Bayer Leverkusen was toen de tegenstander in uh, 2-1. En in 1960 is het ook gebeurd dat de halve finale tussen Barcelona en Real was. En ook toen won Real. En ook toen wonnen ze de finale. En toen was het een uh, spectaculaire wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt. Uh, 7-3 eindigde die wedstrijd in het voordeel van de Madrilenen. Real Madrid-Barcelona. Je ziet de spanning op het gezicht van Pep Guardiola, De trainer. Van uh, Barcelona. Hij weet dat dit een hele, hele... Hier gaat het gewoon om. Kijk, Kampioen, dat zullen ze wel worden. En dan worden ze dat voor de 21ste keer. Want 20 keer zijn ze kampioen geworden, Barcelona. 31 keer is Real kampioen geworden. laatste keer in 2008. Maar dit is het. Hier gaat het om. We kijken naar de beide ploegen. Xavi, zien we de middenvelder. Die zijn maatje zeer zal missen. Iniesta op het middenveld. En aan de andere kant Xavi Alonso. Met uh, voorin natuurlijk... Uh, die twee uh, grootheden, Di Maria en Cristiano Ronaldo. De wedstrijd staat op punt van beginnen. Stark heeft gevloten. Real tegen Barcelona is onderweg. Real heeft uh, afgetrapt en ogenblikkelijk probeert uh, Barcelona daar voet tegen de bal te krijgen. Dat mislukt overigens, zodat de eerste diepe bal naar voren kan. Waar de verdediging van Barcelona de rij op tijd sluit. En Piqué de bal met uh, veel gevoel voor risico. Wegtrapt namelijk tegen de tegenstander op. En Zo schrikt aan de rechterzijde Daniel Alves. Dusdanig dat hij de bal over de zijlijn speelt. En Marcello mag gaan ingooien. Dat heeft Gedaan na Pepe. Middenvelder dus weer. In deze klassieke wedstrijd. En met een hoge boog naar voren. Dan maar hopen dat aanvallers erbij kunnen. Denk Madrid. In het begin van het duel. Diara op het middenveld met de bal tussen zijn voeten. De bal gaat even terug. De eerste overtreding van de wedstrijd wordt door Barcelona gemaakt. En uh, het zal niemand verbazen dat Cristiano Ronaldo het slachtoffer is. Vrij trap dus voor Real Madrid. Net over de middellijn, Ronaldo het slachtoffer, de dader was Pedro. En dus uh, de vrije trap die genomen is. Balbezit voor Real Madrid aan de linkerkant. Marcello die uh, naar voren kijkt en uh, de bal geeft aan de linkerkant. Maar de bal wordt uh, weggegeven. Gaat de bal over de zijlijn, inderdaad. Ja, je ziet ook aan de spelers dat er heel veel druk op zit. Wat zenuwen in de beginfase. En dan praten we toch over gelouterde spelers als David Villa en, en Pepe. Noem ze maar op. Het zijn gelouterde spelers, maar de spanning zit er bovenop. Ballen zit voor Real. De eerste diepe bal naar voren. Zoeken naar spitsen. Niet gevonden. Ronaldo in dit geval het uitverdedigen van Barcelona halverwege de eigen helft. Aan de rechterkant. Terwijl Messi nu de bal krijgt. Loopt Fia aan de andere kant. Pedro. Dat is normaal gesproken andersom. Misschien is het een klein tactisch foefje in het begin van het duel. Maar altijd Barcelona een balbezit. Messi en Fia combineren. Dan loopt Fia met de ballen de voeten naar binnen. Verliest hem. Xavi wil het herstellen. Dat lukt niet. De uitbraak van Barcelona of van Real pardon, lukt eigenlijk ook niet. Maar de ploeg uit Madrid heeft via Pepe wel de bal. Er speelt de bal de diepte in, maar geen goede bal. De eerste eerste balbezit voor Victor Valdes, de keeper van Barcelona. En Pepe probeerde Cristiano Ronaldo te bereiken, lukte niet. bezit van Busquets. Achterin brengt hij de bal op. Even tikken, heen en weer is het Keita die de bal heeft. Maar hem kwijtraakt in de middencirkel. Overtreding maakt gezien door Wolfgang Stark. En dus de vrije trap in die middencirkel voor Real Madrid. Lichte overtreding, maar wel goed gezien door Stark. Dat Diara door Keita tegen de vlakte werd gelopen. En dus de vrije trap voor Real Madrid. Madrid uh, dat probeert om de bal bij Cristiano Ronaldo te krijgen. Ik zit even te kijken dat het er toch veel schijven heeft dat hij in de spit staat. En eusiel vanaf de rechterkant komt. Daar wil Eusil trouwens nu de bal binnenhouden, Maar stapt er eigenlijk net overheen. Die Maria vanaf de linkerzijde. Zodat er toch een soort uh, drie voorhoede ontstaat bij Real Madrid. Daarachter dus de drie middenvelders die vooral breken. Dat hebben we inmiddels al een aantal keren gezegd. Begin van de wedstrijd 0-0 stand. Paar minuten gespeeld. En de eerlijkheid is dat er voor beide doelen nog niets gebeurd is. Dat uh, Barcelona... De doelman van Madrid, Casillas, eigenlijk überhaupt nog niet van dichtbij gezien heeft, maar nu wel een ingooi mag gaan nemen ter hoogte van de middenlijn. Dat gebeurt allemaal in het begin van de wedstrijd, maar grip op de wedstrijd krijgen zo in het begin, dat is eigenlijk nog te veel gevraagd. Voor even bij de ploegen. Ingooi van Pujol. Hij zit flink te schrijven, Jose Mourinho, en hij is ook assistenttrainer van Van Gaal en Robson geweest bij Barcelona. Bal bezit voor Barcelona, en het eerste schot is geen slecht schot, maar wel recht in de armen van Iker Casillas. Waarbij je van betere huizen moet komen dan uh, uh, hier gebeurde. Het schot was uh, niet slecht. Maar toch was het een uh, makkelijk vangbal voor onze grote vriend Casillas. Balbezit voor Real Madrid. Uh, uh, koren, spreekoren op de tribune ter ondersteuning van de koninklijke als Pepe de bal heet. Pepe gaat eens lopen met de bal, brengt hem naar de linkerkant. Is dat uh, Di Maria? Nee, het is niet Di Maria. Het is uh, wel balbezit voor Ronaldo die de bal schiet in de armen van Victor Valdes. En zo hebben allebei de keepers eindelijk iets te doen gehad. En dus uh, mag Victor Valdés, uh, de Spaanse goalie, 29 jaar oud, net zo oud als Casillas aan de andere kant trouwens, de bal rustig gaan uitrollen. Dat doet hij naar Piqué. Piqué die even halt houdt. De aanvallers van Madrid hebben weinig zin om Piqué op te zoeken. Pas als de paas gaat naar de eerste middenvelder komen ze kijken. Dan gaat het vervolgens ook heel snel en heel fel en heel agressief. En is Barcelona boos dat er niet gefloten wordt. Maar gaat Madrid door en zegt de scheidsrechter vervolgens dat er alsnog gefloten is. Maar dan wel tegen Keita. Nee, hij oh. heeft toch uiteindelijk oh, wel. de maar dan... hens gegeven. Ik denk dat dat op aanraden van de grensrechter is geweest. Want het duurde wel heel lang voordat hij floot. En nu geeft hij wel een vrije trap aan Barcelona. Sergio Ramos was de man die zei, er was niks aan de hand. De vrije trap ondertussen genomen, Barcelona in bal bezit. Ja, Sergio Ramos ook degene die hands maakte. Dat zijn meestal degenen die zeggen niks aan de hand. Heel verstandig. Xavi heeft de bal voor Barcelona. Aan de linkerkant Keita. Diepte gezocht? Nee, bal teruggedraaid Pujol. Die dan toch echt aan de linkerkant staat van die viermansverdediging. Zoals gezegd, als Euzil vanaf de rechterkant speelt, die Maria vanaf de linker. En Cristiano Ronaldo daartussen, dan uh, moet je ook wel. Dan moet je daar toch echt een tegenstander tussen zetten. Barcelona intussen in een heel laag tempo speelt de bal rond. En nu zelfs terug naar de doelman, Victor Valdes. Dan wordt de opening weer gezocht bij Xavi. Die mag dan de bal aannemen. En dan is de hoogte van de middenlijn. Nou ja, hij staat eigenlijk nog gewoon op zijn eigen helft, kijken of het verder kan. Nee, kan wel even naar de rechterkant en dan meteen weer terug ook en de bal opnieuw voor Xavi. En wat een ongelooflijk tactisch spelletje wordt hier gespeeld waar we Barcelona van kennen, dat uh, snelle tikken-takken voetbal. Dat hebben we niet gezien en dat zullen we ook niet gaan zien. Dit wordt een enorme tactische wedstrijd waarbij Barcelona natuurlijk met een goed resultaat terug wil naar Catalonië. Balbezit voor de keeper Casillas die de bal naar voren ran buiten het goed, niet echt lekker, maar toch een medespeler bereikt. En dan kan de opbouw komen via Marcelo. Stelt de bal de diepte in, maar komt niet bij een medespeler terecht. En dus kan Barcelona overnemen via de rechterkant. En dus is er ineens snelheid. Wordt de snelheid gevonden en gezocht ook door Messi. Maar Messi loopt onder druk van een tegenstander de bal over de zijlijn. Hij is nog niet in de eerste vijf minuten van deze wedstrijd voorgekomen. 0-0 stand in Santiago Bernabeu. Real Madrid Barcelona. En een ingooi voor de Madrilenen. En een verre hijs naar voren. Waar dan Euziel achteraan loopt. De longen uit zijn lijf. Maar ook Puyol doet dat. En Puyol blijkt dan eerder bij de bal te komen. Die trapt die blind weg. Komt op het middenveld weer voor de voeten van een van de Madrilenen. Er wordt lijkt mij toch een overtreding gemaakt. Door Keita. Dat heeft de scheidsrechter nu ook gezien. Sergio Ramos is daar het slachtoffer van. en zal een vrij schot mogen nemen. Na niet bepaald de eerste overtreding van de Malinese. Want hij heeft er toch inmiddels al een paar achter zijn naam. Is fel, is agressief en is in ieder geval niet bereid om op welk moment dan ook zijn been terug te trekken. Zo blijkbaar weer, want hij beukt eigenlijk Ramos gewoon ondersteboven. Ja, het is precies eigenlijk zoals we voorspelden. Een harde wedstrijd, niet mooi om te zien. Zeker niet in de eerste, nou het is het, tien minuten van de wedstrijd. Het bal bezit nu voor Barcelona. Busquets die de bal even opzij speelt. En dan ja, is het weer even rustig. Heel langzaam de opbouw. Nu gaat Busquets lopen met de bal. Komt in de middencirkel terecht. Wordt opgevangen door die Maria. Hij speelt hem dan weer terug. Eusiel was het die hem opving. En nu is de bal aan de rechterkant. Weer bij Busquets in de middencirkel. Nu gaat hij over de middenlijn heen. U zoekt aan de linkerkant. En heeft daar Pedro gevonden. Pedro balletje even terug op Keita. Keita halverwege de helft van Real Madrid. Weer helemaal terug. Pujol, Pujol terug. En zo is het rondspelen van de bal via Piqué. Piqué balletje naar voren en weer terug. En zo gaat het maar heen en weer via uh, de achterste linie van Barcelona. Nu wordt er wat snelheid gemaakt. Kan de bal de diepte ingaan. Komt hij ook aan. Nee, want de bal gaat over de zijlijn. En is er een inworp voor Real Madrid? Nee, want de bal blijft nog net binnen. Dan gaat hij ook niet over de achterlijn. En dan raakt uh, zomaar eventjes uh, Alper Loa de bal kwijt. Maar er is een overtreding gemaakt. Vrije trap voor Real Madrid. Overtreding zou dan uh, zijn gemaakt door de man die daar voor Barcelona nog halstarrig probeerde bij de bal te komen. Waar eigenlijk niemand nog in geloofde. Behalve hij, Pedro. De jonge buitenspeler. Nou ja, wat heet jong, 23. dan ben je niet oud, maar ook niet meer piep. Maar hij is zo fel in dat duel verwikkeld met Arbeloa... ...dat hij er uiteindelijk niet alleen voeten, maar ook handen bij gebruikt. En dat is dan toch uh, het arbitrale kwartet. Uh, trio, sextet, wat is het tegenwoordig? Ze staan er met een man of veertig. Is dat uh, te gortig. Aan de andere kant inmiddels een ingooi voor Barcelona. Aangenomen vanaf de rechterkant, wat Dani Alves de bal breed schuift. En Barcelona probeert om uh, via de doelman de Victor Valdes te gaan opbouwen. Ike wordt daar aangespeeld. En dan aan de linkerkant van het veld gaat de bal normaal gesproken naar Pujol. Nou ja, wordt overgeslagen dit keer. Nu krijgt hij vervolgens wel de bal. Moet weer terug dribbelen in de middencirkel. Terug naar de eigen helft. Waar is het schakelstation? Daniel Alves dan. Weer terug naar het centrum. Dan is er wel veel beweging op het middenveld. Maar is eigenlijk niemand speelbaar Omdat uh, eigenlijk vrij veel spelers op een klein stukje bij elkaar staan. En dus is het rondspelen, rondspelen, rondspelen. Zoeken en dan uiteindelijk toch vaak terug en breed. En zijn we weer terug bij Piquet. Ja, het gaat langzaam. De opbouw van Barcelona, dat is uh, duidelijk als uh, er weer in de middencirkel balbezit is voor Xavi. En dan uh, wordt er uh, rondgekeken, Messi wordt uh, nog niet gevonden en ook niet uh, gezocht eigenlijk. Want Pujol heeft de bal weer op Piqué gespeeld in de middencirkel. Gefluit van de Madrileen op de tribune. Als de bal weer breed gaat naar de links. Weg naar Pujol. Pujol bal weer terug naar Busquets. En naar uh, Xavi. Xavi bal breed. En zo blijft het maar zo rond die middencirkel uh, spelen. Messi ook daar in de buurt. Het is rondtikken, maar niet te tikken zoals we gewend zijn van Barcelona. Het is eigenlijk op balbezit spelen, op de eigen helft. En zo lang mogelijk bijna tijd rekken om die minuten voorbij te laten gaan. Want 0-0 zou natuurlijk een uitstekende uitslag zijn. Maar hopen en verwachten is dat Barcelona op de counter iets leuks kan doen. Messi heeft de bal, speelt hem weer in de middencirkel. Xavi aan de bal. Xavi heeft een paar metjes ruimte. Goede beweging, dat brengt hem langs een tegenstander. Aan de rechterkant worden dan ploeggenoten in stelling gebracht. Dan loopt hij zelf door, Xavi Via komt naar binnen. rolt nu over de rand van het strafschopgebied. En schiet. Dat is helemaal niet zo'n gekke bal. Na precies 10 minuten voetbal het eerste serieuze schot op doel van David Via. Vanaf de rechterkant dribbelt naar binnen. Loopt eigenlijk over de rand van het strafschopgebied heen. Langs Marcello, langs Peppe. En dan ziet hij er nog eens aan. En denkt hij, nou nu kan het eigenlijk wel. En is dat schot langs Raoul Albiol. Maar ook langs de paal. Keeper had geen schijn van kans meer gehad. Casillas, want De bal was hard en goed geplaatst. Maar niet goed genoeg wat naast. Ja, dat was wel de eerste, echte goede mogelijkheid. Ja, Kun je zoiets een kans noemen? Nee. Als hij erin gaat is hij prachtig, maar hij gaat ernaast. En nu is de inworp weer voor Barcelona, voor Pujol. En is dit dan een beetje in slaapzussen geweest, wat Barcelona deed... Ten opzichte van Real Madrid als Keita de bal over de zijlijn loopt en er een inworp is voor Real Madrid. De eerste mogelijkheid dus van de wedstrijd, dat aardige schot van Villa. En nu is Barcelona weer in balbezit. Busquets wordt ondersteboven gelopen en levert een vrije trap op omdat Diara de overtreding maakte. Vrije trap voor de heren uit Catalonië. De overtreding is van Lassana Diada, de Fransman. En het was Busquets die het slachtoffer was. De vrije trap is ondertussen genomen. En is weer teruggespeeld op eigen helft door Barcelona. Ja, nou Mascherano die dus centraal achterin daar toch staat. Naast Piqué, Busquets. Maar dat zagen we eigenlijk al aankomen. Middenvelder. En zoveel Barcelona dat toch in ieder geval met Iniesta die niet beschikbaar is. Met Busquets en Xavi wel de mensen op dat middenveld houden die daar normaal staan. Want anders bij wel meteen twee kwijt. Dat is een verstandige keuze denk ik. Keita dus nogmaals voor de duidelijkheid de derde. Terwijl Piqué de bal heeft. En dat voor Barcelona uiteraard heeft. En dat aan aanspeelt. Busquets even breed. Dat kan. Is er diepte ook. Nou, bij Messi. Die krijgt een tegenstander in zijn nek. Kan de bal alleen maar terugspelen. En weer terug bij Af. Weer terug bij Piqué. En dus opnieuw gaan proberen. Piqué in balbezit uh, zoekt naar de rechterkant. Naar Messi. Nee, niet naar Messi. Die wordt nu wel gevonden. Messi in balbezit. Langs één man, maar niet langs twee man. Goed opgevangen achterin. We gaan zo dadelijk even naar het nieuws van 9 uur. Als er balbezit is voor Barcelona via Pujol, Eén kans gezien voor Barcelona een aardig schot van Villa dat net langs het doel van Real Madrid ging. Maar het team van José Mourinho, Real Madrid dat thuis speelt tegen Pep Guardiola en Barcelona heeft nog altijd een 0-0 stand na een klein kwartier spelen in Madrid. En langs de lijn. Op één.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 Kijk op sensoruniverse.com. Dit is Radio 1.